Een klomp met het NOS-journaal. Hamas is niet van plan de wapens neer te leggen... voordat er een onafhankelijke Palestijnse staat is. En Jeruzalem moet daar de hoofdstad van worden, staat in een verklaring van Hamas. Daarmee reageert de groep op uitspraken van de Amerikaanse topdiplomaat Witkoff... die in Israël is. Hij wil een deal waarbij Hamas alle gijzelaars vrijlaat en de wapens neerlegt. In ruil daarvoor zou er een einde komen aan de oorlog. En uit de verklaring blijkt dat Hamas die voorwaarden onacceptabel vindt. In het Verenigd Koninkrijk is nog iemand opgepakt voor vernielingen op een Britse luchtmachtbasis. In juni gingen pro-Palestijnse activisten het beveiligde terrein op van die basis... en spoten ze onder meer verf op twee vliegtuigen. Volgens het leger is er voor 7 miljoen pond aan schade aangericht. Er waren al drie mensen opgepakt, maar nu zit dus ook een vierde verdachte van 22 vast. De groep die erachter zat is Palestine Action. Die staat inmiddels op een Britse terreurlijst. De politie in Amsterdam heeft vijf mensen aangehouden tijdens de Canal Parade, het hoogtepunt van de Pride Week in de hoofdstad. Het vijftal probeerde de boot van Pride-sponsor Booking.com tegen te houden. Het boekingsplatform is in opspraak geraakt omdat het accommodaties verhuurt in illegale Israëlische nederzettingen in bezet Palestijns gebied. De boten beraden toch ook dit jaar weer honderdduizenden bezoekers en er voeren tachtig boten mee door de Amsterdamse grachten. De ene na laatste etappe in de Tour de france van is gewonnen door de Française Pauline Ferrand-Privot. De laatste kilometers reed ze solo naar de top van de Col de la Madeleine. Daarmee neemt ze ook de gele trui over van Kim Lecour. De Australische Sarah Gigante eindigde op de tweede plaats en maakt daarmee een flinke sprong in het algemeen klassement. De Nederlandse topfavoriet Demi Vollering werd op ruime afstand gereden. Het weer op de meeste plaatsen droog, maar ook enkele buien, vooral in het noorden en oosten. De morgen begint met zon, maar later in de middag meer bewolking. Het wordt een graad of 22 en in de avond gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal. Zfm verkeersinformatie. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Working by a dream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 To another town Tried hard When everyone's dreaming of a better life In this world divided by fear We've gotta believe that there's a reason we're here Yeah, there's a reason we're here Can be broken, and our hands can be bound. Oh, but open. She looked at him Ain't gonna be no story love Take me to the dance floor by the hand. Time to know you. Out the back, we're in like the new Jack Swan. Schoot. Dan reist de levensgrote vraag Is de liefde minder groot En het sprookje van de prins op het witte paard. Is veel te vroeg voorbij Want de passie is bedaard Het doet pijn Maar geef jezelf een nieuwe kans.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 the world only for feel the cold in bed from your side, but now I'm out all night, that's right. right.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 Baby